Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Acteur Rijk de Gooier overleden. Barroso roept Griekse politiek op tot eenheid. En de Nederlandse bank is tegen de aflossingsvrije hypotheek. Acteur Rijk de Gooier is thuis in Amsterdam overleden. Hij had alvleesklierkanker. Rijk de Gooier vormde in de jaren 50 een duo met Johnny Kraaikamp... die eerder dit jaar overleed... Samen maakten ze op tv veel shows, waaronder Johnny en Rijk en een paar apart. Later speelde de gooier in veel films, vaak als Schurk... had onder meer rollen in Grijfstra en de Gier... Soldaat van Oranje en De Avonden en in de serie in Voor- en Tegenspoed. In 1982 kreeg de gooier een gouden kalf voor zijn hele oeuvre. Daarnaast kreeg hij er in de loop van de tijd nog twee. In het tv-programma Taxi gooide hij op de snelweg een gouden kalf uit het raam. Rijk de Goeier spioneerde tijdens de Koude Oorlog voor de Amerikanen. In 1959 ging hij naar Berlijn om daar informatie in te winnen... over de DDR en de Sovjet-Unie. Rijk de Goeier is 85 jaar geworden. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie... heeft de politieke leiders in Griekenland opgeroepen tot eenheid. Hij hoopt dat ze er gezamenlijk voor kiezen... om het noodpakket van de EU te steunen. Dat zei hij in Cannes, waar vandaag een extra crisisoverleg wordt gehouden... met de Griekse premier Papandreou. Morgen begint in Cannes een top van de G20. De leiders van de Euro-landen hebben vol ongeloof gereageerd... op het voornemen van Papandreou om een referendum te organiseren over het noodpakket. De Duitse bondskanselier Merkel wil vandaag meer duidelijkheid krijgen... van de Griekse premier. Wat haar betreft is het noodpakket definitief. En dat is ook het standpunt van de Franse president Sarkozy. Minister, Schippers kort minder op de huisartsen, de logopedisten en de verloskundigen. Ze vindt nog steeds dat deze groepen in 2009 en 2010 te veel hebben uitgegeven. Maar het is volgens haar minder dan eerder werd aangenomen. Bij de huisartsen gaat Schippers nu 1, of even 112 miljoen euro terughalen. In plaats van de aangekondigde 132 miljoen. De logopedisten korten 1 miljoen minder en de verloskundigen 2 miljoen minder. De minister is al een tijd met de huisartsen in conflict over de bezuinigingen. De Nederlandse Bank is somber gestemd over de economische situatie. In het halfjaarlijkse rapport over de financiële stabiliteit schrijft de bank dat de kredietcrisis is geëscaleerd. De economie herstelt zich niet, de banken lopen een steeds groter financieel risico en de positie van de Europese landen verslechtert. De Nederlandse Bank houdt rekening met jaren van lage groei en lage rente, zoals in Japan. President Knot van de Nederlandse Bank vindt dat de aflossingsvrije hypotheek moet worden afgeschaft. Knot wijst erop dat de Nederlandse huishoudens met een historisch hoge schuld zitten, terwijl de huizenprijzen dalen. De Nederlandse hypotheekschuld is verreweg de hoogste in Europa. De regering moet maatregelen nemen om die te verlagen door geleidelijk de hypotheekrenteaftrek te verlagen, zegt Knot. Mensen worden zo gedwongen om af te lossen. In een reactie zegt staatssecretaris Wekers van Financiën dat het kabinet niet zal tornen aan de hypotheekrenteaftrek. In Utrecht zijn twee jonge kinderen om het leven gekomen... toen de auto waarin ze zaten te water raakte. Hun moeder zat ook in de auto, maar kon door voorbijgangers worden gered. De geparkeerde auto belandde door nog onbekende oorzaak in het Merwede-kanaal. Duikers van de brandweer konden de kinderen later ook uit het kanaal halen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar overleden later alsnog. in Tilburg is de baby overleden... die gisteren in een zwembad gewond raakte door naar beneden gevallen geluidsboksen... Een meisje van vijf maanden oud zat met haar moeder in het peuterbadje van zwembad De Reeshof. De boksen zaten boven het bad vast aan het plafond en vielen plotseling naar beneden. De moeder van 27 hield een ernstige hoofdwond over aan het ongeluk. Volgens de gemeente Tilburg hadden de kabels waar de geluidsboksen aan hingen al veel eerder moeten worden vervangen. In Amsterdam is extra politie op de been voor de Champions League wedstrijd van vanavond tussen Ajax en Dynamo Zagreb. De binnenstad, de route naar het stadion en de omgeving van de arena zijn uitgeroepen tot risicogebied. Sinds 1 uur vanmiddag tot na middernacht mag de politie daar preventief fouilleren. Extra maatregelen zijn ingesteld omdat de harde kern van Dynamo supporters bij vorige wedstrijden in Amsterdam problemen veroorzaakte. Ajax moet vanavond winnen om zicht te houden op de tweede plaats in groep D. Het spelletje Angry Birds voor smartphones en tablets is een half miljard keer gedownload. Volgens de Finse maker, het bedrijf Rovio, is dat meer dan welk ander spel dan ook. Het spelletje werd bijna twee jaar geleden gelanceerd. Bij Angry Birds draait het om het vernietigen van groene varkens door het wegschieten van vogels met een katapult. En weer nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen begint de dag met wat zon, vooral in het oosten. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker en in de avond kan er wat regen vallen. Met gemiddeld 16 graden wordt het opnieuw zeer zacht awb verkeersinformatie Het is een normale moesteravondspits... met vooral dagelijkse files in de Randstad. Bij Amsterdam is het vanmiddag wat minder druk dan gebruikelijk. In totaal staat er 130 kilometer file. Wat langere files staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor zoete Wouden 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda... voor de randweg Dordrecht, 5. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle is een ongeluk gebeurd. Voor Elfspeet staat nog 2 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. De A50 Arnhem richting Os staat tussen Reenkum en één e wijk 6 kilometer. Het woord is aan onze Global Head of Interactive Development, Tim. Uh, ja, zelfs in deze tijd hebben we een topjaar uh, gedraaid. Uh, de omzet helemaal goed. In Shanghai breiden we uit met user interface designers. Dus jongens, bedankt. Maak er een, uh, ja, maak er een super vet feest van. Carrières kunnen hard gaan. Past uw collectieve pensioenregeling nog wel bij de medewerker van vandaag? Nationale Nederlanden kan die vraag voor u beantwoorden. Bel uw adviseur of ga naar nn.nl. Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt. De compleet nieuwe Ford Focus Iconetic Lease. De auto die zichzelf kan inparkeren. Die verkeersborden leest. Die uit zichzelf kan stoppen om ongelukken te helpen voorkomen.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 door met een aanpak te komen voor uw bedrijfssituatie... waarmee iedereen optimaal inzetbaar blijft. De beste zorg voor uw bedrijf. Daar doen wij alles aan. CZ. Alles voor betere zorg. Ik ben Marion Visser-Smit, ik ben 55 jaar, woon in Almere... en ben een echte self-made woman. Ik heb mezelf altijd weten op te werken. Ik heb de laatste jaren gewerkt als notarieel secretaresse. Ik zoek nu een administratieve secretariële baan... Geef me een klus en ik laad hem. Ervaren medewerkers zijn goud waard voor uw bedrijf. Daarom is het actiemaand 50 plus bij UWV. Kijk voor het cv van Marion en voor andere kandidaten op uwv.nl slash 50 plus. Of bel 0900 9295 lokaal tarief. UWV, werken aan perspectief. Wilt u weten hoe de aanpak van CZ voor uw bedrijf kan werken? Neem dan contact op met onze bedrijf en gezondheidsadviseur. Kijk op cz.nl.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 8 over 6, goedenavond. Geen filmsterren in de limousines die op dit moment af aan aanrijden in Cannes. Nee, regeringsleiders. Bezorgde politici aan de vooravond van de G20-topbijeenkomst. Eerste actiepunt, vanavond nog. De Griekse premier Papandreou Die moet komen uitleggen... wat hij van plan is met zijn referendum. Correspondent Con Ron Linker is in Cannes. Ron, heb je al uh, leiders zien binnenkomen? Ja, ze zijn er nu uh, allemaal. De belangrijkste spelers zijn er allemaal. Uh, dus trouwens, om in uh, filmterm te blijven, en het filmfestival, de plek waar ook deze vergadering wordt gehouden. Normaal gesproken de plek waar het filmfestival in kan wordt gehouden. Er uh, is wel de rode loper uitgelegd voor de deelnemers aan deze vergadering. Ik zie nu ook beelden van binnen in de zaal. Uh, Lagarde van het IMF, Barroso, de EU, van Rompuy. Ze zitten allemaal aan tafel om hier uh, te spreken over dat Griekse referendum. Voor een spannende avond. Ja, en Pep, Pap André, hoe heb je die ook al gezien? Nee, die heb ik nog niet gezien. De camera's worden nu uh, teruggeduwd. De camera uit de vergadering gaat nu echt beginnen. Het is de bedoeling dat eerst gezamenlijk de, uh, de leiders van uh, Duitsland, Frankrijk, het IMF en de EU gezamenlijk praten over het probleem. En dat dan pas later in de loop van de avond rond een uur of half negen, negen, Papandreou aanschuift om zijn kant van het verhaal te laten horen. Ja, want duidelijk werd uh, gisteravond laat dat hij zijn plan voor het referendum gewoon doorzet. Tenminste, mm -hmm. het kabinet wil dat, moet nog wel door het parlement. Maar zijn er nog oplossingen? denkbaar als dat referendum doorgaat voor de problemen die Merkel en Sarkozy ermee hebben? Ja, ja, we weten niet wat ze binnen gaan bespreken, maar iets waar men wel over speculeert... is de vraag wat de exacte formulering wordt van datgene wat de Grieken voorgelegd krijgen. Is het heel concrete vraag? Wilt u dat reddingspakket, ja of nee? Ja, dan kun je je voorstellen dat heel veel Grieken gaan tegenstemmen. Wordt het een veel bredere formulering hè, die ook de consequenties bijvoorbeeld voorlegt? Bijvoorbeeld, wilt u dat Griekenland uit de euro stapt? dan wordt de uitslag misschien moeilijker te voorspellen. Omdat de Griekse kiezers misschien niet bereid zijn om zo'n stap te zetten. Al was het maar omdat hun spaargeld dan helemaal niks meer waard is. Want ja, een drachme, een herinvoering van de drachme... Ja, dat zou een sterke devaluatie met zich meebrengen. Dus misschien dat een oplossing moet worden gezocht... in de formulering en de rijkwijte van dat Griekse referendum. Ja, en als dat nou een hele brede formulering zou worden... gokt Sarkozy er dan op dat dat pakket alsnog eerst kan worden ingevoerd... voordat dat referendum er is, denk je? Nee, dat, ik denk dat ze gaan afwachten op het referendum. Maar goed, wat ze zullen vragen is... als er dan een referendum komt, laat dat dan ook heel snel plaatsvinden. En een vraag waar ze ja op kunnen antwoorden, dat zullen ze vast willen. Ron Linker, dankjewel. Jij staat daar voor de deur. In kan. Vanavond herdenken we Rijk de Gooier. Hij overleed aan het begin van de middag aan de gevolgen van kanker. Bekend van Johnny Rijk, maar ook van rollen in Soldaat van Oranje... en Grijpstra in de Gier. Grijpstra in de Gier, moet ik zeggen. Geer van Lennep, goedenavond. Meneer Van Lennep, goedenavond. goedenavond. Sinds jaar en dag de manager van Rijk de Gooyer. Hoe verging het hem de laatste jaren? Want we hebben hem weinig meer gezien de laatste tijd. Ja, hij was natuurlijk verouderd en hij voelde zich dus niet goed. En hij, uh, uh, ja, hij volgde de krant en de televisie nog wel, maar hij had uh, veel kritiek. <laughs> en dat deed hem, dat deed hem nog... Uh, in leven houden, dacht ik. Ja, wat deed u voor hem de laatste jaren als manager? Ik denk En dat geloof ik dat het goed is voor de oudere mensen. Niks, we, we, we bezoeken en met hem uh, kibbelen en met hem uh, lachen over dingen die niet goed waren. Meneer, Ver, meneer van den, ik ga even onderbreken, want om, om, om de, de lijn. Los. Ik ga even onderbreken, want de lijn heeft een enorme vertraging. We komen zo direct even bij u terug. Goed, zometeen verder dus over Rijk de Gooier. Dat geeft ons de gelegenheid om nu te praten over het edelhert. Dat kwam tot nu toe niet voor in de provincie Utrecht... in de Utrechtse natuurgebieden... Maar dat gaat veranderen, want vanaf deze maand zijn de herten welkom in Utrecht. Eerder werden ze nog geweerd. Grote gazers kunnen namelijk zorgen voor onveilige situaties in het verkeer... of bijvoorbeeld gewassen beschadigen. Nou, er zijn nu afspraken gemaakt over wie het beheer voert over de kuddes. En een van de gebieden waar ze het edelhert graag zien komen... dat is de plantage Willem III bij Renen. Ja, ik bof maar weer. Het moet gezegd worden, dit is een goed moment om even het bos in te gaan. Als je de kans krijgt, ook al ga je maar een uurtje, want het is nu uh, erg prachtig hè, Hugo Spitsen? Ja, zeker. De kleuren zijn zo fantastisch mooi deze herfst. Boswachter, ja, u mag iedere dag. Ja, ik ben een bevoorrecht mens. Wij zien nu allemaal beesten, maar dat zijn geen herten, dat uh, kan ik zelf zien. Nee, deze zijn ietsje groter en ze zijn zwart. Dit zijn uh, onze calloway-runneren die hier lopen. Ja, die lopen hier dus gewoon uh, rond. Uh, maar als ik het goed begrepen heb, dan komen daar in de toekomst herten bij. Edelherten nog wel. Nou, dat lijkt ons fantastisch inderdaad. Dat die, uh, die koeien hier komen, ons komen helpen, ja. Helpen? Waarmee? Nou, ja, zoals we, waar we hier nu lopen, is een grote open vlakte. En die grazers die helpen ons om dit uh, terrein open te houden. En uh, ja, edelhert is een van de dieren die uh, dat fantastisch uh, kan. Ja, en dan heb je ook nog damherten. Die zijn hier, geloof ik, al gesignaleerd hè, in dit gebied. Ja, dat klopt. Er loopt hier een, een kudde van, we denken nou, zo'n tussen 40 en 50 uh, dieren. En kan dit gebied dat allemaal hebben? Ik bedoel, edelherten zijn natuurlijk nog weer een flink stuk groter dan uh, damherten. Ja, nee, dat, dat, dat kan makkelijk, want uh, eigenlijk hebben we nog een te lage begraasdruk. Want, een ja... lage begraasdruk. <laughs> ja. Dat hoor ik voor het eerst. Uh, ja, dat is een... U heeft het last van een te lage de, de, ja, de, nou, Ik heb er niet zoveel last van, oh. maar dit terrein wel. En wat er dan gebeurt is dat, je, dat het uh, dat eigenlijk dat gras toeneemt... en de kruiden en de leuke planten die er tussen staan... Uh, de ruimte niet meer krijgen. En uiteindelijk ook dat er boompjes tussen gaan groeien... en uiteindelijk bos wordt. Zeg, mevrouw Zwart, komt u er eens even bij... van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. U bent meegekomen om mij even uit te leggen... hoe jullie dat nu gaan organiseren. Want dit gebied is, als je dit nou bijvoorbeeld vergelijkt met de Veluwe... Is dit een lappendeken? Hè? De Veluwe heeft gewoon één beheerder en dat is lekker makkelijk. Maar hier is het anders. Ja, hier is het inderdaad anders. Het Utrechtseuweren is uh, van oudsher al nou, verdeeld, behoorlijk verdeeld qua eigendom. En dat zijn dus veel particulieren, maar ook veel natuurbeherende organisaties. Drie stuks. Maar ook gemeenten hebben nog grond. Nou, heb ik net van meneer Spitsen gehoord. Hij wil graag edelherten. Ja, daar zijn ja? de meningen over verdeeld. Kijk. <laughs> Maar, uh, Hoe komt dat? Vertel eens. Waarom zijn de meningen daarover verdeeld? Nou, dat komt omdat uh, edelherten, maar ook andere grote hoefdieren... zoals het damhert of het wildzwijn, uh, ja, voor- en nadelen hebben. Dus uh, als je kijkt naar verkeersveiligheid, dan heeft dat wel een aantal nadelen. Uh, ja. Als je kijkt naar het natuurbeeld, dan kan er ook wel wat veranderen in het bos... als je daar wat grote hoefdieren hebt lopen, met name als het er steeds meer worden. Kleine groepjes edelherten kwamen toen eigenlijk op uit. Zoals niet voor... te veel? Nee, niet te veel. Eerst maar eens even beginnen. eens even kijken hoe dit gaat werken. En hoeveel, hoeveel hebben we het er dan over? Nou, zo'n tien, twintig, gaat Meneer Spitsen die staat toch een beetje bij van nou, nou, nou, verslik je niet. Wil je überhaupt de effecten kunnen meten, dan moet je toch denken aan 1 per 100 hectare. Dus dan zitten we al snel op zo'n 150. Uh, nou, maar, nou, mag en... wel iets meer wezen. Maar goed, mevrouw wil voorzichtig beginnen. Ja, daar heb ik alle, alle respect voor. Oh, nee, nou, ja, ja, ja <laughs> alle beginnen is moeilijk, hè? Ja. Maar goed, dan, dan heb nou, je er hier wijken. een stuk of twee... en die mogen hier dan gewoon blijven? Ja, die mogen we hier niet gewoon blijven. niet eerst een tijdelijk studievisum aan te vragen? Nou, dat, ja, dat lijkt natuurlijk wel een beetje op. Je gaat eerst even vijf jaar kijken van, uh, bevalt En dus nog het weer wel. terug kan sturen. Ja, inderdaad, daar gaan ze ook nog weer terug. En waar gaan ze heen? Lopen ze verder? En wat doen ze dan daar? Ik merk wel dat ze voorzichtig is. Hè? Dat ze moet eerst tien eerst dagen lopen. Ja, dat klopt. Ik, ik, ik praat uh, voor mijn organisatie, het is Landschap. En, uh, in het National Park zijn natuurlijk uh, veel meer partners. Uh, ja. En die hebben allemaal ook andere belangen dan wat wij hebben. Bij ons staat de natuur op de eerste plaats. En er zijn ook uh, landgoederen die ook een inkomen uit de bossen moeten halen, bijvoorbeeld. Maar is dit nou een doorbraakje? Is dit iets uh, waarvan je zegt van nou dat. Uh... Ik denk dat dit wel een, de besluit van de provincie Utrecht is wel een doorbraak in het grote hoefdierenbeleid in de provincie Utrecht. Dat klopt, want ze hebben het al een eerste stapje gezet in de richting van, nou eens even kijken hoe dit gaat werken en uh, vinden we dat ook wat met z'n allen. Ja. Zolang je geen afspraken hebt, is er onduidelijkheid en is het dus ook onduidelijk wat je dus doet met grote hoefdieren hier. Nou, nu hebben we een eerste stapje gezet in de richting van afspraken, dus dat is alleen maar goed. En de etelherten worden niet uitgezet. Het is de bedoeling dat ze via de Gelderse Vallei... zelf vanuit de Veluwe hun weg vinden naar de Utrechtse Heuvelrug. Zometeen het bezoek van koningin Beatrix op Curaçao. Verkeersinformatie bij de ANWB zit vandaag Edwin Gerritsen. De files worden alweer korter. Er staat in totaal nog 100 kilometer file. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Barneveld en Hoevelaken staat daardoor 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht... En vanavond om 7 uur gaat de A76 van Heerlen naar Geleen dicht... tussen Simpelveld en Knoop het Kundeberg. Daar wordt aan de weg gewerkt. Morgenochtend om 6 uur is de weg weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. En tijd om terug te gaan naar Gerard van Lennep, de manager van Rijk de Gooier. De acteur in Rusten, de man van 85 jaar die vanmiddag overleed. Meneer van Lennep, Goedenavond. Nu kunnen we een gesprek voeren. U ah. vertelde dat de afgelopen jaren hij weinig meer deed. U bent natuurlijk wel bij hem geweest. Maar als u terugblikt op zijn carrière. Hij heeft heel veel gedaan. Hè? Maar wat was hij nou het sterkst in? Ik denk in film. Film? Dat heeft hij ook veel gedaan. Hij heeft er dus toch wel een stuk of 48 gemaakt. Wat voor Nederland een behoorlijk aantal is, vind ik. En hij heeft een gedegen opleiding daarvoor gehad bij de... Ufa, uh, Duitse. Filmopleidingsinstituut. wat toen nog bestond. En uh, daar heeft hij leren schermen. Uh, vechten. Uh, paardrijden. toneelspelen. van noem maar op. En die tuchtigheid van de Duitsers. heeft hij er ook bij geleerd. Uh, zij leerden zijn rol. van binnen en van buiten. U hebt hem wel zijn dat... uniek talent. voor timing genoemd. Wat bedoelt u daarmee? <laughs> de timing is, is. vooral bij, bij, bij, uh, bij humor. buitengewoon belangrijk. Het is, het is altijd belangrijk. Maar humor is wat moeilijker. En als je dus het toneel zou vergelijken... dan zou je zien dat... Het, het, het, het aan het huilen brengen van mensen is veel makkelijker... dan het aan het lachen brengen van mensen. En aan het lachen brengen, daar hoort timing bij. En daar was hij goed. in die, Dat leerde hij onder andere van Johnny. Johnny had het natuurlijk in zich. Johnny, Johnny, had, ja, Johnny had een de lach aan zijn kont. Dat had Rijk niet, maar Rijk moest ervoor werken, maar hij heeft het heel goed geleerd. Maar kun je dan zeggen dat je humor kunt leren? Uh, misschien moet je aanleg hebben, ja. Dat zou er, wel bij, ja, zou er wel bij, vind ik. Kun je als privépersoon ook met hem lachen? Ja, zie je. Ja. <ries> maar ja maar begint ja, te lachen. Th, th, th ja, ja. <richness> al was het alleen maar om zijn kritiek die hij het voortdurend had op alles en iedereen. En uh, zijn merkwaardige uitdrukking die hij dan lang bij zich hield. Ja, wat staat u het meest bij? Nou ja, het meest bijheid had dan had altijd één uitdrukking onderweg... als je met hem op reis was, die hij dan gebruikte. Hij had bijvoorbeeld gehoord van uh, de vrouw van Kees van Koten, dat er een, een, een, een, een presentator, ik zal zijn naam niet noemen, was... die in heel sum in een kinderbad zwom, s ochtends... En dan riep, uit de weg, ik heb opname tegen die kinderen. <laughs> ja, Daar moest Rijk op schrik om lachen. En die, die, die, die, die, die riep dan, dus de hele reis tot in Londen toe, tegen iedereen op de stoep: uit de weg, ik heb opname. <laughs> en dan ja, dacht zo had hij dus de hele dag had hij een opmerking bij zich, ja, die is... hij dan te passend en te onpas uh, riep. Uh, u sprak net over Johnny Kraaikamp, zijn, zijn duo ja. van decennia, sinds 1952, die de lach aan ja. zijn kont had hangen. Dat duo is er niet meer, dus dit jaar overleden. Wie ziet u in hun voetsporen treden, als dat al mogelijk is? Oh, er dus, zullen er zeker komen. Ik vind het de, bij de jongens van Koefnoen zijn goed. de jongens van, uh, uh, wat is het, staaldraad. Uh, die zijn ook heel erg goed. Jeroen van Koningburger vind ik een uh, fantastische uh, komiek en acteur. Die heeft ook de wel jachtelachen zijn kont hangen. Dus die kunnen, die kunnen ver doorstoten. We blijven lachen, ondanks het troevige nieuws vandaag... dat Rijk de Gooier is overleden. Geert van Lennep, manager. Hartelijk dank. Na de officiële ontvangsten en de feesten van gisteren is koningin Beatrix vandaag op Curaçao het land ingetrokken. Ze ging onder meer langs in de wijk Ceru Fortuna. Dat is een wijk waar veel Antilliaanse jongeren vandaan komen. die hun geluk in Nederland komen beproeven. maar vaak ook hier in de problemen raken. Ik weet het, daar zijn we hier Enthousiaste reacties overal. Als, uh... De koningin Langschon, de prins en de prinses. Wat zei u tegen de prins? Nou, Ik zei tegen de prins goed dat hij ook hier komt. Curaçao heeft een heel goed beeld, een heel mooi beeld. Maar dit is ook Curaçao. Ja. En ik vind het fantastisch op zich dat ze er zijn. Maar ook dat ze in deze wijken komen. Want hier is ook heel veel werk. Hier wordt hard werk gedaan door de Curaçaona's. Ja. Ik ben zelf ongeveer tien jaar hier. Ik werk zelf in het onderwijs. En je ziet hoe hard deze mensen werken om iets van de wijk en van de school te maken. Bij het hek staan de wat oudere jongeren te kijken... Wat er binnen gebeurt. Ook op deze school gezeten? Ja. En nu? Nu. Ja. Ja, ik heb mijn eigen stikking. Ik doe elke maand een activiteit voor die armoedig mensen, namen kinderen. Wat veel mensen uit deze wijk trekken naar Nederland toe, horen wij altijd. Ja, omdat in deze wijk het leven is niet helemaal goed. Nee. Ja. Nee. In deze wijk die mensen hebben heel veel armoede. En dan is Nederland erg aantrekkelijk. Ja. We hebben die hulp van Nederland. Als de rust is weergekeerd, hebben we even tijd om te praten met senior seniorkustzien directeur van de school. Hoe belangrijk is deze school voor deze wijk? Deze school is de enige organisatie waarbij alle ouders hier betrokken zijn. Ze kunnen hier van alles en nog wat komen vragen en uh, hulp vragen enzovoort. Dus het is de enige organisatie die nog. Ja. De ouders hier kunnen. Want wat is het voor een wijk? Er wordt gezegd ja, het is een probleemwijk We zouden het in Nederland Krachtwijk of Vogelaarwijk noemen, zoiets is het. Hoor. Het is een probleemwijk, laten ja. we zeggen. zo zeggen. Ja. Ja. Ja. Huisjes, sommige van de woningbouwvereniging. Voldoen ze een beetje aan de normen? Sommige, sommige wel. Sommige, sommige wel, weg, ja. ja. Maar er staan ook echt krotten tussen hier. Ja, precies. Klopt. Hier zit de armoede van Curaçao. Um, ja, hier is één van de buurten waar wij ja. de armoede ja, kunnen zien. Ja. En dat krijgt u allemaal hier, want zo werkt het in Nederland, maar ook hier natuurlijk in school? Ja, je ziet het ook aan de kinderen. Ja. Je ziet het ook aan de kinderen, je ziet het aan hun kleding en zo. Dus, uh, ja. Er zijn sommigen die echt... Uh, Niet goed doen? Gaan, ja. Ik zelf heb hier gewoond. Dus, uh, ja. Er zijn sommigen die het wel goed doen. Dus, ja. uh, sommigen en al die anderen? Die anderen, de, ja, die blijven, die gevangenis. worden droppen, ja, ja, die worden drop die gaan naar de gevangenis. Dus, uh... Heeft probleem. Heel veel die overlijden ook, hè? Zegt u? Ja. Heel veel die overlijden ook, hè? Ja. En uh, ja, je krijgt mensen die, die, die gaan hun uh, manipuleren, ja, want ze zijn een beetje gevoelig, die worden gewoon makkelijk te manipuleren. En uh, ja, zegt ik hem van, ja, kijk, je krijgt uh, 2000 gulden, ja, hier hadden een paar bolletjes, breng maar naar Nederland. Drugs. Ja, drugs. En wat krijg je dat... De, Meestal uh, uh, uh, die bolletjes die breken in een buik, ja? ja. En dan mag, en dan verleden ze. Ja. So, Ringo Herikun van Save Our Youth um, Curaçao. Youth. Want uh, de koningin bezoekt deze wijk ook omdat veel jongeren uit deze wijk hier geen kans hebben. En dan maar hun geluk gaan beproeven in Nederland. Ja, ja dat klopt. Uh, dat uh, heel veel jongeren van deze wijk die gaan hun geluk zoeken in uh, Nederland. Jullie doel is om het talent hier juist te houden. Ja, ja, ja. Dus hier in Curaçao. En, uh, kijk, ze hebben het talent, maar alleen de mogelijkheid, ja, eh, eh, eh, de kans ja, om zichzelf te ontwikkelen. Vanaf Curaçao, een verslag van Menno Re Meijer. Ajax speelt vanavond de vierde wedstrijd in de Champions League. In Amsterdam Arena is Dynamo Zagreb de tegenstander. Twee weken geleden was Ajax in de uitwedstrijd nog met 2-0 te sterk voor de Kroaten. Bas Tichelaar, Bas, euh, je zou zeggen dat het thuis ook wel moeilijk lukken om voor Zagreb te winnen. Of denk ik iets te makkelijk? Nee hoor, ik uh, volg die gedachtegang wel. Ik denk dat dat ook zo is. Onder normale omstandigheden is het... Uh... Ja, normaal te, te veronderstellen dat Ajax wel gaat winnen. Maar ja, unexpected, unexpected, het blijft voetbal. Dus je weet het nooit, maar ik denk als ze tien keer tegen elkaar doen in de arena... ...dat Ajax het toch echt achterwint. En kan Frank de Boer over al zijn sterke spelers beschikken? Ja, Soleimani is weer beschikbaar. Dat is wel belangrijk. Die is de afgelopen twee wedstrijden niet beschikbaar geweest. Dat probleem met de Lies. de twee duels tegen rode JC... ...voor de weken en de competitie. Die is normaal gesproken, uh, of die is weer fit... ...en die speelt dan ook normaal gesproken, omdat dat wel eentje is die... Bij Ajax natuurlijk voorin wel uh, het verschil kan maken als hij het op zijn heupen heeft. Nou, dat heeft hij de laatste tijd best wel nu en dan. Dus ik ga ervan uit dat hij ook speelt. En eigenlijk is dan alleen Boilersen, de jonge Deense linksback, geblesseerd. Maar dat is eigenlijk al heel lang. Zeg, en als Ajax nou wint, hè, is Ajax dan zeker van Europees voetbal na de winterstop? Ja, dan zijn ze sowieso zeker. in dat ze minimaal derde zijn in de pool. Dan spelen ze na de winter sowieso Europa League. Dan kan je uiteraard ook nog tweede of zelfs eerste worden in de pool... als het allemaal mee zit. Maar winnen vanavond betekent sowieso na de winter... nog Europees voetbal in Amsterdam. Goed, Bas Diggeler, dankjewel. Veel plezier vanavond. Ajax dus tegen Dynamo Zagreb in de Amsterdam Arena. En daarmee komen we aan het eind van dit Radio 1 op woensdag. Ik verwijs heel graag door naar onze website nws.nl om daar uitgebreid te kunnen teruglezen... Terugkijken en terughoren. Wat we allemaal hebben gemeld over Rijk de Gooier. Die vandaag op 85-jarige leeftijd overleed. Een necrologie met een video. waaruit hele mooie ogen spreken. De ogen die we van hem kennen. Die stoute, grappige ogen van Rijk de Gooier. Dat beeld, het geluid, het gesprek met Maarten Spanjer. wat we hadden op nws.nl. Wij wensen u een goede avond. en gaan naar Joost Eertmans. met Avondspit. Joost, goedenavond. Dag, goedenavond, Ursula. Bedankt. Wij praten over Griekenland boosheid alom in uh, heel Europa over het aangekondigde referendum in Athene. Betrouwbaarheid van de Griekse premier en de hele Griekse politiek staat onder druk. Uh, de vraag is van uh, wat gaat het betekenen als dat gebeurt dan komen we in een kaarthuisconstructie. Nou, ik... Ik vind het eigenlijk wel prima, dat referendum in Griekenland. Ik denk dat dat heel veel voordelen biedt, boven de nadelen. Daarover wil ik graag in discussie. Ik leg ook zo uit waarom ik het vind. Het referendum van Griekenland, dat is prima. Laat men kiezen voor zichzelf. 0800 1121 kunt u bellen. De lijnen hier staan open eh, bij Avondspits. We gaan erover praten eh, met onder andere Svelen van Wijn, Wijnbergen... de econoom en Ewout Eergang van de SP. En ook een Griekse restauranthouder. Dus heel graag tot zometeen tot spreeks of op Twitter. Eh, avondspits is er.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 Robeco Smart Pension. Robeco Smart Pension is een efficiënte pensioenregeling. Zonder administratieve romslomp, zonder onnodige kosten, maar met stabiele premies. Anders kijken, anders doen. Robeco, die investment engineers. Thuis, op vakantie of onderweg? Geniet optimaal van de iPad 2 met een Vodafone-abonnement dat bij je past. Al vanaf 10 euro per maand surf je op ons snelle netwerk. En je kunt maandelijks opzeggen. Kijk voor de scherpe prijzen op Vodafone.nl slash iPad 2... of kom langs in de Vodafone-winkel. Power to you. Vodafone. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl slash smartpension.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 Results Count. Radio 1. Het NOS-journaal. Gemeente Tilburg onderzoekt wie er schuld hebben aan het dodelijk ongeluk van gisteren in zwembad De Reeshof. Een baby van vijf maanden kwam om het leven toen twee geluidsboksen op haar vielen. Haar moeder ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens burgemeester Nordanus bleek al, bleek al in april bij een inspectie... dat de ophanging van de boksen niet deugde... maar heeft het zwembad verzuimd ze te vervangen. Acteur en schrijver Maarten Spanjer zegt dat er maar weinig mensen zijn... die zulke mooie verhalen konden vertellen als de vandaag overleden Rijk de Gooier. Spanjer haalde hem als taxichauffeur in het tv-programma Taxi... over om een gouden kalf uit het raam te gooien. Rijk, leed aan, Rijk de Gooier leed aan alvleesklierkanker. Hij is 85 jaar geworden. En de hogeschool Windesheim in Zwolle heeft voor de tweede keer binnen een week geblunderd met tentamens. Bij het vak Engels waren de antwoorden vastgeniet aan de vragen. En daarom moeten tientallen studenten opnieuw tentamen doen. Vorige week werd bekend dat tentamenvragen van een andere opleiding al op een interne site van Windesheim stonden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Vannacht zijn er wolkenvelden en koud wordt het niet, want de minima liggen op 11 graden. En morgen gaan we een hele zachte dag tegemoet. Gemiddeld 18 graden en in het zuidoosten misschien nog iets zachter. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind en het is wel flink bewolkt, waarbij in het oosten van het land de kans op zon het grootst is. In de avond kan er vanuit het westen wat regen gaan vallen. En de naverlopende dagen ook met veel bewolking en af en toe wat regen, maar het blijft erg zacht voor de tijd van het jaar. Aan verkeersinformatie. De, de dagelijkse files zijn alweer aan het oplossen. De meeste vertraging heet dus verkeer nog in het midden van het land. Een paar opvallende files nog. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat voor 4 vier kilometer na een aanrijding. De rijstroken zijn wel weer open. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Naarden 2 kilometer na een aanrijding. Daar is de rechte rijstrook nog dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor de afrit Rotterdam Centrum staat 3 kilometer file op de parallelbaan. Er zijn twee rijstroken dicht... En op de A28, Utrecht richting Amersfoort, voor Afriten en Dolder, 6 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Het referendum Griekenland is prima, laat ze kiezen voor zichzelf. Goedenavond, dit is avondspits van WNL en van half 7 tot 7 is dat het portie gezond verstand op uw radio meepraten mag en wordt op prijs gesteld. Bel WNL 0800 1121 een hele goedenavond. Woest zijn we na de kamikaze-actie van de Griekse premier Papandreou. Een volksraadpleging. hoe verzin je het? Dat premier Rutte en zijn collega's zich gepakt voelen, dat kan ik me wel voorstellen. Het was bovendien niet de eerste keer. In zijn opperste daad van democratie en vaderlandsliefde helpt Papandreou het reddingsakkoord om zeep. Maar hoe slecht is de uitkomst als een meerderheid van de Grieken nee zegt tegen het kredietplan en Griekenland afhaakt? Ons wordt weer van alle kanten een boel ellende voorspeld. Maar laten we de voordelen eens bekijken. Griekenland failliet betekent de terugkeer naar een goedkope drachman. Griekenland kan weer gaan opkrabbelen, zelf volwassen worden. Europa en het IMF kunnen gaan focussen op Italië, Spanje en Portugal. Probleemlanden waar ze hun handen vol aan zullen hebben. Er komt een democratisch einde aan het storten van miljarden in een bodemloze Griekse put. Geld dat we nooit meer terug zullen krijgen. En bovenal betekent Griekenland uit de muntunie rust. Rust en duidelijkheid voor de Grieken, voor de beurzen, de banken en de Europese belastingbetaler. Bel WNO, 0800 1121. Ja, referendum Griekenland is dus prima, zeg ik. Laat de Grieken kiezen voor zichzelf. Dat kent eigenlijk heel veel voordelen. Bovendien, het is een kaartenhuis, eh, luisteraars, wat sowieso zal instorten. Hoeveel geld er ook in blijven pompen, uiteindelijk is het gedoemd om in elkaar te storten. 0800, we spreken zo. Er wordt eergangsspecialist financiën van de SP-fractie. Ook met eh, top-econoom Zweden van Wijnbergen ga ik in discussie. En tussendoor nog met een restauranthouder eh, hier eh, in de buurt, eh, Jorgos uit Rotterdam. Hij heeft er een, Griek, een Grieks restaurant en ik wil hem, van hem weten of hij uh, vindt dat het referendum een goede zaak is... En of hij nog familie heeft uh, in Griekenland, uh, wat zij ervan vinden of ze voor of tegen zouden stemmen. Um, u kunt bellen, 0800 1121. Um, ik spreek uh, in eerste instantie even met een luisteraar die direct belde, meneer van hetzelfde uit Schiedam. Ja, ja, hier ben ik. Ja. Maar, maar, kan ik beginnen? U kunt meteen beginnen. Ja, nou het is een geschenk uit de hemel, omdat ik uh, de Zweden van Wijnbergen zal dat, die meneer zal wel gelijk geven... Dat de Europese regeringslijnen kunnen Europa niet redden. Want als wij Griekenland met een herkut eruit gooien, met afwaardering, mm. dan gaan de internationale markten, de kapitaalmarkten de die gaan ons uh, wantrouwen. Die gaan naar Italië weg, Spanje weg. Maar dan doen ze het zelf persoonlijk, dus ze leggen er eigen strop om de nek. En ze zeggen, want het wordt toch dan, uh, als dat referendum doorgaat, wordt het afgewezen. En dan zijn ze zelf schuld, kunnen we dan zeggen, de rest van Europa. En dan hebben zij Drachmen ja. en dan kunnen ze uh, afwaarderen en dan kunnen ze wij onze euro's in vakantie en gewoon met andere dingen. Nou, voor het goedkoop kunt... hè. He? Vakantie gaan in Griekenland wordt dan in ieder geval heel goedkoop. Nou, voor hun hebben ze dan mooi, uh, voor een waardeloos geld krijgen ze euro's en dan kunnen ze weer terugkomen en dan is iedereen tevreden. En, uh, we, nou. alleen voor het het grote gevaar is alleen een beetje voor de wanbetaling bij de private sector. Ja, dat is... Een... Met name bij Frankrijk en Duitsland, denk ik. Daar zullen we zo met Zweden van Wijnbergen over doorpraten. Dank u wel uh, voor uw economisch profiel van de, van de koude grond, zal ik maar zeggen, uit Schiedam. Arno Bakker zegt net de bank een brief gestuurd over mijn hypotheek. gaan referendum houden of ik wel zal betalen naar Grieks voorbeeld. Pieter Huizinga, die uh, retweet mijn opstelling. Referendum in Griekenland is prima. Laat de Grieken kiezen voor zichzelf. En dat is democratie, zegt hij erbij, in plaats van Brusselocratie. Uh, Ewo, eergang van de SP in de Tweede Kamer. Goedenavond. Goedenavond. Ewout, hey het volk wil niet in Griekenland. Uh, waarom uh, moeten we daar eigenlijk tegen zijn? Nou, ik denk dat uh, het akkoord van de regeringsleider is geen oplossing is voor Griekenland. Uh, die 50% lijkt veel, maar dat is alleen de schuld uh, aan de banken. Dus daarmee komen ze niet uit, krijgen ze niet voldoende lucht mee. Uh, dus ja, er zijn eigenlijk twee oplossingen of een, uh, een verdergaande afwaardering van die, uh, mm -hmm. van die schulden alleen. ...of uh, uit de euro, en uh, dan krijg je waarschijnlijk helemaal niks meer terug uh, van die schulden, wat jij ook al noemde. Uh, ja, dat zijn vergaande oplossingen, maar het zijn wel oplossingen. En dit akkoord van die regeringsleiders... Ja, dat is geen oplossing. Dus ja. ik kan me goed voorstellen dat uh, veel Grieken uh, nee zullen stemmen in zo'n referendum. Ja, wat zijn, jullie, zijn jullie nou tegen dat, dat Griekenland het referendum houdt? Of, of wel? Of wat, wat vind je? Wij, wij zijn daar geen, geen, geen tegenstander van. Uh, dat is het, uh, het goed recht van de Grieken. Dat mag ieder democratisch land mag een referendum organiseren. Dat hebben wij in Nederland en Frankrijk ook gedaan over belangrijke Precies. Europese kwesties. Hè. Misschien uh, dat je het nog herinnert. Jawel. Uh, dus ik zou niet weten waarom de Grieken dat ook niet kunnen Maar wat, wat, wat is jullie voorkeuroptie? Wat je zegt afwaarderen nog meer? Of, of zeg je uh, uiteindelijk... Eigenlijk moeten we gewoon een break maken in die eurozone en moet Griekenland eruit? Nou kijk, het is aan Griekenland zelf, uh, zij alleen kunnen besluiten om uit de, uit de euro te stappen. Uh, ze kunnen ook binnen de euro, maar dan, uh, dan moet je die schulden echt uh, veel verder gaan uh, herstructureren. Uh, ik denk dat dat eerste voor de Grieken minder ingrijpend is... Uh, maar de vraag is of dat uh, voldoende is. Dus de uittreding uit de euro komt volgens mij uh, iedere dag dichterbij... dat dit blijft uh, doormodderen. Ja. Uh, Sarkozy heeft inmiddels gezegd van we stoppen alle betalingen. Uh, als jullie niet mee uh, meegaan doen, als het, als het niet van tafel gaat, het referendum... dan draaien we dus de kraan dicht, dan gaan ze failliet. Zo simpel is het. Ja. Dus gewoon nou, in, in handen van Europa. Dan dus je steeds dichterbij bij uh, uittreding uit de eurozone. Ja, ja. Want dan dwing je ze bijna. Ja. Ja. Luister, als u wilt bellen, het schijnt heel druk te zijn... Uh, belt u dan later nog even terug. U krijgt een ingespreklijn. Belt u dan uh, over een paar minuutjes weer terug. Komt u misschien wel binnen... 811 en ik spreek met SP-Kamerlid Ewoud Eergang over mijn uh, mening. Dat ik zeg: Ja, het referendum in Griekenland moet je gewoon prima. Uh, is prima om te hanteren. Want uiteindelijk zullen de Grieken voor zichzelf kiezen en dan gaan ze uit de Unie. En ik denk dat dat de enige oplossing is. Want Ewout Eergang, zie jij dat nog goed komen met het geld storten? En maar blijven, kun je blijven afwaarderen die schulden. En je kunt, maar die mentaliteit zit gewoon verkeerd in Griekenland. Nou, kijk, ik denk dat. Uh, uh, uh, je, je, moet geen geld, uh, je moet geen geld, blijven lenen aan een land dat uh, failliet is. Vandaar dat wij eigenlijk sinds, sinds mei 2010 hebben gezegd van, je moet eerst die schulden van, van die banken moet je echt uh, herstructureren. Nou, dat, maar, daar maken ze nu een eerste stap mee, maar het is geen echte oplossing, want het is niet voldoende. Uh, of ja, of of, of uiteindelijk uh, ook uittreding uit de euro noodzakelijk is. Ja, het gaat steeds meer die kant op. Ja. Uh, daar moet ik je wel, uh, daar moet ik je wel gelijk in. Nou, er wordt ons ook zo, zelf... en... ja, sorry, ja en. En ik denk dus dat het referendum op zichzelf een goede stap is. Want dan mogen de Grieken zelf ook eens ja. kunnen zeggen wat ze ervan vinden. En uh, ik wil het wel eens horen van die Grieken, want ik ben in, in juni in, in, in Griekenland geweest. En toen, uh, toen was, uh, wa was er weinig enthousiasme voor een terugkeer naar de drachme. Uh, maar laat ze het maar vertellen. Nou, de ik de... weet nog dat Wilders met dat grote bord inderdaad bij de Griekse ambassadeuren langs ging. En het werd onecht overgevloekt en getierd in Athene. Uh, maar inmiddels denk ik dat ze ook wel zien, als de drachmunt terugkeert, dat is een goedkope munt. Heel veel export, knoflook, feta, olijven. Prima, het gaat uh, natuurlijk uh, allemaal het land uit. In die zin is het misschien een enorme impuls voor de Griekse economie. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat je met die drachma... natuurlijk veel minder kunt kopen... Uh, ja, de import in de winkel. is lastig. Ja. En, en dus dat, is, dat maak je niet uh, direct... Uh, uh, populair mee bij de gemiddelde Griekse... burger, denk ik. Want Die drachma, dat was in de herinnering... toch ook, uh, ook af en toe wel een drama, hoor. Uh, dus, dus, uh, maar goed, het is, uh, het is natuurlijk wel... Uh, een oplossing voor de concurrentiepositie... van Griekenland, die gewoon... Uh, echt, uh, echt, uh, echt slecht is. Uh, dus ja, het is een moeilijke keuze. Maar dit, hier zou het inderdaad wel eens... op uit kunnen draaien. Zeker als uh, de geldkraam nu uh, uh, op, binnen enkele weken... Wordt Precies, nou Ewart Ingram, we zitten steeds meer op een lijn, lijkt het op dit front, uh, SP en Eertmans. Dat, uh, dat is op zich geen, geen, geen slechte zaak. Uh, dankjewel. Uh, meneer van de Kleo Den Haag, is het er ook mee eens? Goedenavond. Nee, ik ben, ik ben het er wel mee eens. Want ik, van Griekenland, ja. dat ze zelf uh, moeten gaan uh, doen. Oké. Okay. Kijk, kijk, meneer Wilders, heb je in het begin al gewaarschuwd hier, dat het mag... Met goud gooien is daar. Oké, okay, dank u zeer. Dat was de eerste... Bas Meijers uit Leiden, goedenavond. Goedenavond, met Bas. Nou wat mij betreft uh, kunnen ze morgen al eruit uit die euro. Want het is gewoon een. Uh, ja, ze, we proberen ze te redden, maar ze werken tegen. Dus uh, wat moet je dan? Eruit op zouten wegwezen. Laat ze maar die vette kaas en daar met op die ja. eilanden gaan, gaan maken. Maar dit wordt helemaal niks met ze. Maar meneer Meijers, dan zeggen de economen tegen mij en tegen u, dan valt heel Europa om. Dan beginnen we in Italië, dan gaan we door naar Spanje, Portugal en we houden niks over. Ik denk dat oh, als de Grieken niet door die zure appel willen bij, dan moeten wij dat doen. Dan hadden we ze 13, 14 jaar geleden niet mee moeten nemen in de hele euro. Dan hadden we eerder, beter moeten nadenken. Dat denk ik ook. We zitten erin, in, we zitten met de gebelkker we moeten wat, of ze, of allebei redden. Is geen optie, lijkt mij, dan maar de Grieken eruit, laten ze maar uh, gaan naar de dracht, weet ik veel wat ze daar weer willen door doen, en wij blijven in de euro. Nou, dan vallen we misschien, misschien met een beetje pot die we nu hebben, dan kunnen we onze eigen bank in Europa mee zetten. Nou, oké, okay, ze hebben dank ja. Bas Meijers uit Leiden. U kunt ook twitteren over mijn stellingname, referendum Griekenland is uitstekend. Laat de Grieken voor voor zichzelf kiezen, dan kunnen ze uiteindelijk dezelfde stekker uit Europa trekken. 0800 21 kan via hashtag WNL, hashtag Eerdmans of hashtag Avondspits. Um, Joost Kortman aan de lijn, goedenavond. Oh, niet aan de lijn, sorry. Marcel Derksen, 28, wat maakt dat Griekse referendum nog uit? Die euro heeft zo langs de tijd hoe dan ook ook wel gehad. Meneer Van der Klei uit Den Haag. Oh, sorry. Alexander Skordrich uit Arnhem. Ja, goedenavond. Daar zijn we. Goedenavond, zeg maar. Ja, ik ben het ja, niet, uh, niet uh, met de stelling eens. En voor de volgende reden. Uh, Grieken hebben de afgelopen jaren uh, vrijwel geen belasting betaald. Uh, uh, 13 uh, maandsalarissen uh, ontvangen. Uh, uh, uh, met 45 met pensioen gegaan. En dat hebben ze allemaal bewust gedaan. Uh, en uh, ik kan me niet voorstellen dat ze dit niet hebben zien aankomen. Nee. Uh, dus volgens mij moeten ze gewoon uh, even, even uh, bezuinigen door de zuur bijten. en dan komen ze weer bovenop. En zeker niet uit Europa zetten, want dat gaat gewoon enorme gevolgen hebben. Ik hoor u met een accent praat, bent u zelf uitkomstig uit Griekenland? Uh, nee, in de buurt, <laughs> Servië. In de buurt wel, oké, okay, zal dat ik niet heel erg verkeerd. Maar in, denkt u dat de Grieken en mas uh, tegen zullen stemmen als dat akkoord op tafel komt te liggen in een referendum? Daar uh, ben ik vrijwel zeker van, want uh, uh, waarom zouden ze het betalen als ze dat niet hoeven? Ja, maar zo goed, uit de euro stappen heeft natuurlijk ook zijn consequenties. Het is net gezegd, alles wordt duurder in de winkels. Klopt klopt, Maar ja, uh, goed, ze hebben aangetoond dat ze, dat ze niet uh, de juiste beslissingen blijkbaar kunnen nemen. Mm. Dus ik denk dat ze gewoon op hele korte termijn zullen denken en zeggen, oh ja, nu komen we van de schulden af. En denken ze niet wat over jaar zo vijf gaat gebeuren. Ja. Oké, okay, dankjewel Alexander Skodrys uit Arnhem. Um, Lucitaal die, die twittert dat het referendum in heel Europa zou moeten worden gehouden. Het is vooral ook ons geld, dus die pleit ook voor een referendum in Nederland. Maar ik zeg het referendum wat in Griekenland aanstaande is, is prima ook voor Nederland. Laat de Grieken vooral kiezen voor zichzelf. 0800- 11.21, zo meteen spreek ik met de restauranthouder van een Grieks restaurant. In, inmiddels belt Hans Schilkes op lijn 1. Goedenavond. Goedenavond, Ik spreek met Hans Willem Schilkes. Nou, ik ben het eens met de stelling. Wel, uh, uh, juist om het volgende. Uh, de Griekenland woont ook in een uh, democratie. En uh, daarbij vind ik dat het uh, volk daaraan mag meebeslissen. Zeker aan uh, het feit waar, waar zij uh, heel erg onder lijden. Want uiteindelijk zal het volk uh, alles moeten betalen. Dus ik, uh, ik vind daarbij dat, dat zij ook een zeer grote stem hierin mogen uh, ja. hebben. Het is hun geld, het is hun land. Maar aan de andere kant, zeg ik, er zijn mensen als premier Rutte... en andere collega's van hem... die, die avond en nacht aan nacht hebben vergaderd met een Griekse premier... waar ze dachten een akkoord mee te hebben gesloten. Die draait zijn, die ligt zijn hielen, stapt in het vliegtuig... en hij zegt onmiddellijk, ik laat het, laat het aan, de, aan de Grieken zelf over. Dat kan je wel voorstellen. Dat je dan, uh, niet, daar word je niet heel vrolijk van als je premier Rutte bent. Dat kan ik mij voorstellen inderdaad. Maar goed, dan, uh, dan nog sowieso in Den Haag. En uh, met de Griekse regering wordt, wordt er voor hun. Uh, wordt, maar, wordt maar een, mm -hmm. een uh, grote beslissing gemaakt over hun geld. Wat zij uiteindelijk moeten, moeten betalen. Dus ik vind. Ik blijf het vinden ja. dat, dat zij daar een uh, hele grote. Stem. Uh, ja, vinger in pap uh, moeten hebben. Duidelijk verhaal. Hans dus voor het referendum in Griekenland. Uh, net als ik, overigens. Aan uh, de lijn, is meneer Gorgos in Peris uit Syres. En dan hebben we het over Griekenland zelf. Uh, restauranthouder in Rotterdam. Meneer, meneer Gorgos, goedenavond. Goedenavond. Ja, u runt een restaurant. Het zal, is er lekker druk in, het, in dit restaurant? Ja, dus gaat goed. Gaat goed. Wat zegt ja. u? Moet er wel of niet een referendum komen in Athene over het, uh, het akkoord, vindt u? Eh... Uh... Ik denk dat het im in von die van de Europese Unie dat er een referendum komt. Want daarmee gaat de Europese Unie tijd winnen. Ja. En het gaat niet om geld, het gaat alleen om uh, tijd winnen. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, ja. dat is de einzige manier. Het gaat niet om um het kriegse volk, want de Europese Unie gaat alle lasten afgedrukt. Maar het gaat om tijd te winnen. Het referendum wordt pas in december komen. Ja, precies. En dan gaat de Europese Unie weer om alle nieuwe techniek uit te bedenken. Maar nou heeft Sarkozy gezegd tegen uw premier Papandreou, als je niet uh, dat referendum van tafel haalt, dan draaien we de geldkrant dicht. Meneer, ik heb een vraag. In Griekenland gaat tot nu toe de Europese Unie meer weer 200 miljard gestuurd. Mm -hmm. En in Griekenland is geen sens. Hoe kan dat? U zegt, ik kon niet helemaal goed staan. Er worden, er worden miljarden gestuurd. Ja, en in Griekenland is niet 1 euro. Dan vraag ik me af van wat deze miljarden komen en waar gaan die naartoe? Ja, de bonloze. Maar heer Sark Sarkozy zal zijn diplomatie maar voor zichzelf houden en niet voor die Grieken op uh, spreken. Oké. Okay. Wat, wat heeft u, van, u heeft familie nog in Athene? Gaan zij voor het referendum. Gaan zij tegen of voor het akkoord stemmen, denkt u, als er een referendum komt? Als Griek zeg ik, we zijn er tegen. U bent er tegen? Natuurlijk, ja, want u... er moet een keer klaarheid komen. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Gorgos. En, en succes met, met uw restaurant vanavond in Rotterdam. Uh, u kunt bellen. Referendum in Griekenland is prima, zeg ik. Want het heeft voordelen voor Nederland. Ik heb ze uitgelegd. En ik denk dat dat ook zo is. Zometeen uh, aan de lijn Zweden van Wijnbergen, econoom, die het niet met mij eens is. Inmiddels kunt u bellen. Intussen belt Ed van der Lely ook uit Oost-Vorne. Goedenavond. Goedendag. Ja, zegt u maar. Ik vind het een, een absoluut drama dat we in de Europese gemeenschap, die zogenaamd Europa moet vertegenwoordigen door heel de wereld, zich zo laten wandelen door de Grieken. Ja. We, we zien nu continu dat we niet in staat zijn om beslissingen te nemen. We zien continu dat wij achter de feit aanlopen uh, te rennen. We maken ons verslagen belachelijk ten opzichte van de rest van de wereld. We hebben nu de G20 bij elkaar geroepen geloof ik volgende morgen en we hadden dachten we dan een beslissing hadden, nu hebben we nog geen beslissing. Het is duidelijk dat er eens een keer wat leiderschap op staat. Ja. En dat we de Grieken die ze zijn te boel hebben, lopen de mieten so -de, de afgelopen jaren, ons nu op de beladen laten zitten. Ik denk die moeten nu ook een verantwoordelijkheid nemen. En wat stelt u dan voor? Wat zegt u uh, dat er moet gebeuren? Vertalen. Zij moeten betalen, dus zij mogen... Als je, als je schuld hebt, moet je dat keurig netjes afbetalen. En dat betekent dat je wat harder moet werken. Dat betekent dat je wat dingen aan de kant moet zetten. En dat je wat moet regelen om inderdaad je schuld uh, te betalen. Ja, maar dan mag ik eens... En dan, dan kan ja. je nu niet zo even makkelijk uitstappen. Maar meneer Van der Lely, dat zie ik nou net als een donkere wolk boven ons allemaal. Oh. Namelijk, het, het gaat om de mentaliteit van Grieken. Ze werken vaak en het liefst zwart... En het geld komt toch wel, hè? dat is de mentaliteit, dat komt toch wel uit Europa. Dat is toch een mentaliteit waarop je geen afspraken kan maken? Nou, ik denk als hij in Europa zit, dan zijn er afspraken. Dan moet je je conformeren aan wat de Europese gemeenschap, wat, wat uh, gewoon is in die landen, dat je daar ook al mee gaat doen. En dan zullen ze zich uh, bij aan moeten gaan passen. En dat zal keihard en keihard aangepakt moeten gaan worden. Ja, dus oké, okay, dat moet worden... We... En, en, en als je dan leiderschap zou hebben in Europa... en dat is het, ik denk het, het, het zware, hekele punten te Leiderschap, het is onvoldoende leiderschap... om inderdaad dat, dat af te gaan dwingen. Ja, oké, okay, dankjewel Ed van der Lely, die het niet met me eens was. Aan de lijn nu Zweden van Wijnbergen, hoogleraar Economie aan de UvA. Goedenavond, meneer van Wijnbergen. Goedenavond. Leiderschap, ja, u hoort mij... Um, ja. Leiderschap uh, wordt gezegd door luisteraars, dat ontbreekt eraan. Nou, dan kom je maar bij twee landen terecht, denk ik in Europa, Frankrijk en Duitsland. Um, is het nog mogelijk om het schip te keren eigenlijk? Of zegt u dat het referendum gaat definitief het einde inluiden van de Europese Unie? Nou, hoe dat nou moet met dat referendum, dat is mij ook even niet duidelijk. Want dat gaat toch zeker een paar maanden duren. En ja, dan moet je al, uh, je moet volgende week over uh, zo'n tranche... Uh, mm -hmm beslissen, Dus um, ja, ga je maar, dan zeggen, van, nou ja, je, je hebt je ja, aan voorwaarden onderworpen... en je gaat over vier maanden eens kijken of je dat wel doet of niet. Maar Sarkozy heeft gezegd, als, als het niet onmiddellijk, leek mij dat hij dat zo bedoelde... Uh, wordt, wordt teruggekomen op dat besluit om een referendum te houden... dan gaat de geldkraan dicht. Ja, en tegelijkertijd heeft het Griekse kabinet besloten dat ze ermee doorgaan. Ja, dus die zet ja. die die, zet, ja, die twee schepen varen recht op elkaar af en we weten niet hoe dat afloopt. Dat is even voor een economie te voorspellen. Is in politici als je in het Engels noemt een game of chicken te spelen. En ja, wie gaat het eerst toegeven? Uh, het is natuurlijk een, een, een idiote situatie. Ik vind dat wij overigens niet alles groot aan de Grieken moeten geven. Nee. Uh, want Europa heeft ook, biedt die Grieken ook wel heel weinig perspectief. Uh, de, de, het succes van eerdere schuldherstructureringen, zoals Mexico 15 jaar geleden... ...was dat Mexica, niet alleen de Mexicanen zich hoefden aan te passen... ...maar er werd ook een flinke veer geplukt uit bij de schuldeisers. Daar ging 40% van de totale schuld weg. Dat doen we nu ook, hè? Dat doen we in feite. Nee, om... dat doen we nu niet. Dat doen we. Nu gaat alleen maar een, een deel van de schuld weg. die in handen van de private ja. uh, spelers is. En dat is ongeveer. dat komt neer op 10, 15 procent schuldvermindering. Dat is uh, heel weinig. Maar die mentaliteit, dus, wat u heeft. Mexico inderdaad onderzocht, begreep ik ook. Hè? Dat is inderdaad een, een traject geweest. wat succesvol is. Maar die mentaliteit van de Mexicaan ten opzichte van de Grieken nu. waarvan we is weten. Zeker verschillend. Ja. Mexico in het begin 80 jaar. Was, uh, iedereen had dezelfde opmerking over Mexico. die ze nu op Griekenland hebben. En dat blijkt dus allemaal. Uh, ja, een beetje onzin te zijn. Er uh, is nooit serieus gevraagd om belasting te betalen, dus doen mensen het niet. Maar als je daar een serieuze belastingadministratie opzet en je, leg, je saneert tegelijkertijd de overheid... zodat mensen het idee hebben dat belastinggeld niet gestolen wordt door politici... maar aan dingen uitgegeven wordt die die mensen ook wel willen, zoals goed onderwijs... dan krijg je die moraal echt wel terug. En ja. als Mexico, daar draait het nu ook wel. Maar wat is nou mis, meneer Van Wijnberg, als Griekenland... Om zou vallen, failliet zou gaan, prima, het, het gebeurt. Het, het, er worden allerlei schulden, natuurlijk wordt, wordt, wordt, wordt, wordt, wordt, wordt, wordt pijn geleden. De, de, de constructie is dan nog steeds dat de, dat de IMF zich kan gaan concentreren op de, op de situatie in de andere landen van, van probleemgevallen. Maar dan laat je in ieder geval Griekenland afzinken in die zin. Is dat nou zo slecht? Nou ja, dan gaat ook 350 miljard en claims uh, weg. Nou, een deel zit bij de Grieken zelf. Maar... Vooral bij Frankrijk, en Duitsland. Of bij, uh, bij Frankrijk en Duitsland, dacht ik. Nou, dat, bij de dat is weer alleen het private deel waar je, mensen op dood zijn van het publiek zitten ondertussen zo'n honderd miljard bij de ECB. En dat krijgen we allemaal voor ons kiezen. Dus nee, als je naar de totale schuld kijkt, het afgelopen jaar natuurlijk zeer onverstandig beleid gevoerd door steeds meer van de private sector over te nemen. Veel te hoge waardering. Die zijn daar zwaar door gesubsidieerd. En het allemaal naar de belasting betaald te schuiven. Die gaat nu de grootste klap krijgen. Je kan wel zeggen. Ja, Reert wilde van een groot verhaal van ja, laat ze maar stikken, maar dan Henk en Ingeert gaan daar flink verboeten. Ja, dat is... Want, dan ligt er al een derde van die schuld bij de ECB. En dat, ja, die is van ons. Dus dat, die verliezen komen bij ons. Ja, en toch zouden inderdaad, wat u zegt, banken het meeste gevaar lopen in de, in de zone rond Frankrijk-Duitsland. Dat is ook de reden dat Sarkozy daar bovenop zit. We, we praten erover, u kunt nog meedoen: luisteraars tot 7 uur 0800 1121 referendum Griekenland is prima. Laat ze kiezen voor zichzelf voor de Grieken. Meneer van Wijnberg, we gaan even kijken wat, wat, wat nog meer luisteraars en ervan zeggen. Marjolein van Berlo uit Tilburg, goedenavond. Goedenavond, met Marjolein. Uh, ik ben ontzettend blij met, uh, met als er een referendum wordt gehouden. Eindelijk wordt er naar het volk geluisterd. En uh, ik maak me echt zorgen over het volk. Het wordt veel te zwaar getroffen. De gewone man kan hier allemaal niks aan doen... Het komt er eigenlijk op neer dat wij de banken kunnen gaan spekken. Met al die maatregelen. Het is alleen maar om de banken eroverheen te houden. En ik vind dat het volk gehoord moet worden. Het, het volk van, en, van, het, het, van, van, het van Griekenland? Het een zet van hem. U bedoelt, maar vindt u ook dat het Nederlandse volk gehoord zou moeten worden in een referendum? Zoals uh, wilden ze dat voorstellen? Absoluut, absoluut. Ik vind het belachelijk dat we één keer in de vier jaar maar mogen zeggen van... Uh, ...die en die partij die staat aan. Ja, dat over ik... hele grote vraagstukken gewoon er ingeluisterd wordt... Ik, ik vind helemaal geen democratie meer in Nederland. Oké, okay, dankjewel Marle van Berlo. Uh, Maarten Gevers, goedenavond. Uh, goedenavond. Uh, ten eerste wil ik u even complimenteren met het uitstekende programma dat jullie hebben. Ik kijk er altijd er met veel plezier uh, naar. Nou binnenkort ook kijken want er komt een webcam uiteindelijk. Dan kunt u ook zien hoe we ons hier uh, druk maken over alles, maar dat is voor later. Maar dank u zeer. Ik woon hier over de stelling het volgende kwijt. Uh, ik denk ten eerste dat het goed is om de volk zelf te laten beslissen wat ze willen. Dat vind ik altijd goed. Um, alleen, de consequentie zal inderdaad zijn dat volgens mij Griekenland uit de eurozone stapt, dus doorgaat op de brachman. Um, dus het is natuurlijk wel zo, als je in Nederland ook kijkt en je zou failliet zijn. Stel, je verliest je huis in Nederland of je verliest je baan en je hebt geen zitjes meer. Dat is de bedoeling dat je de coronary die je hebt simpelweg verkoopt. Want uiteindelijk moet je wel geld eerst kunnen uh, opmoesten ja. voor je schuldeisers. Er is ooit een suggestie gedaan in Duitsland om de eilandenbouw te verkopen in Griekenland. Misschien een belachelijke suggestie, maar ik dacht van mezelf wel: nou, zo gek is dat misschien nog niet. Hebben ze niet de goudvoorraad in Griekenland ook nog liggen? Hebben ze niet het uh, Pantheon? Hebben ze de niet. meer uh, ja? van dat soort. Uh, Verborgen schatten, of, of, ja. Die mensen weer ook kunt verkopen. Uiteindelijk moet je dat ook doen als je als je Fiat gaat naar Nederland. Maar het gaat uiteindelijk om die mentaliteit, hè. Wat is de Griekse mentaliteit als je kijkt naar de toekomst? En betrouwbaarheid is al één ding. Daar wordt, die wordt met voeten getreden, dacht ik, op dit moment door de Grieken. Kun je er nog mee verder? Hè? Die vraag mag je ook af wel stellen. Nee, absoluut, dat, dat is ook zo, dat is ook zo, maar ik vind wel, kijk, ten eerste moet je wel dat beginnen, wat wil het volk zelf? En dan komen ze denk ik zelfs dat inkent het niet kan, hebben de drachmen, de draf wordt dan gedevalueerd, ik het minst als we onder druk komen te staan, dan zullen ze zelf ook kijken, goh, dat zijn onze kroonjuwelen, ja. waar we onze positie wel mee kunnen verbeteren. En die moet je simpelweg in de op doen, denk ik. Dank je, Maarten Gevers, uh, voor, voor het inbellen naar Avondspits. Een uh, mooie, mooie tweet uh, hier van Tim Kersjes, die zegt, het Nederlands Genootschap der Amateur-economen onder leiding van Eertmans. ik weet niet of hij ook bedoelt dat Zweden van Wijnbegen daartussen zit. Uh, maar is in ieder geval wetenschappelijk goedgekeurd, zegt hij, door Diederik Stapel. Uh, ja, daar moeten we nog niet, niet meer uh, zout, denk ik, in, uh, wrijven dan nodig. Maar tegen ons kunt u alles zeggen. Dat kon uh, op 0800 1121. We gaan de lijnen zo'n beetje sluiten, want we lopen, zoals u het hoort... aan het muziekje, alweer tegen het eind van het, uh, van het programma. Ik wijs u erop dat het uh, zaterdagavond weer raak is uh, wat betreft Griekenland. Want dan op zaterdagavond live op Nederland 2 is er een pittig debat te verwachten... Uh, in debat op 2, het programma uh, van uh, de NCRV over Griekenland, de euro en Europa. Um, ik vraag nog even aan Ed van Es, Alkmaar, want die blijft aan de lijn. Goedenavond, u bent het niet met me eens als u nog even kort wil reageren. Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat je een concurrent creëert, zodat bijvoorbeeld de Grieken naar de drachma gaan. Uiteindelijk de Italianen weer naar de Lire en de Spanjaarden weer naar de Peseta's. Je creëert goedkoop de eilanden. Uh, zij gaan goedkoper produceren, landbouw en fabrikage. Waardoor uiteindelijk de rest van Europa te duur wordt en je eigen economie omstelt helpt. U had het laatste woord, Ed van Essel, maar niet met mij eens. Ik, ik vind dat Griekenland toe is aan de referendum en ook om uit de Unie te stappen. Dat levert voordelen op, ik zei het al. Een, een prachtig export en toename van een economisch herstel op zichzelf en los van Europa. Daarover spraken we in deze avondspit van vanavond, deze woensdagavond. We zijn er morgen weer donderdagavond om half zeven. Ik wijs u op dat kunststof op Radio 1 doorgaat en een speciale uitzending verzorgt... ter nagedachtenis aan het overlijden van Rijk de Goijen. Dat dus zometeen op Radio 1. Morgenavond ben ik weer terug hier...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 Karel Appel vindt een paar wielen en een ladder in Toscane. Hij maakt er een vogel van met een gipsen hoofd. Spannend beeld. Later wordt het ook in brons gegoten. Nu allebei in het Cobra Museum. Toscane in Amstelveen. Cobramuseum.info. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM software van Archie. Prijzen winnen, dat vindt u geen kunst. De Nationale Kunstloterij brengt daar verandering in. Maak kans op talloze kunstprijzen en de hoofdprijs van een ton. De opbrengst is voor de Nederlandse kunst en cultuur. Winnen met een doel? Kijk op tnkl.nl. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Ik ben directeur van leggingsfondsen bij een hele grote bank.